10 uur naar net wel met het NOS-journaal.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 Maar ze zijn bang dat het er voor de 140 Oad reisbureaus slecht uitziet. Dinsdag worden de bonden bijgepraat door de curatoren. De vernietiging van chemische wapens in Syrië is geen gevolg van de VN-resolutie... maar we wilden dat zelf al lang, dat zei de Syrische president Assad... die eraan toevoegde dat hij bereid is tot een vredesconferentie. Vrijdag nam de VN-veiligheidsraad een resolutie aan... waarin staat dat alle chemische wapens in Syrië op 1 juli volgend jaar vernietigd moeten zijn. Het vernietigen van de chemische wapeninstallaties begint komende dinsdag 1 oktober... onder toezicht van inspecteurs van de organisatie voor het verbod op chemische wapens, de OPCW. De parlementsverkiezingen in Oostenrijk zijn gewonnen... door de SPE van bondskanselier Feynman. De Sociaaldemocraten haalden ruim 27 van de stemmen. Coalitiepartner UVP werd tweede. En beide partijen verliezen licht vergeleken met de vorige verkiezingen... maar ze blijven groot genoeg om door te kunnen regeren. De Vlaamse cabaretier Wim Helzen heeft de Polifinario 2013 gewonnen... met zijn programma Spijtig, Spijtig, Spijtig. De jury van Schouwburg en concertgebouwdirecties noemt die voorstelling een mooi filosofisch betoog... met krankzinnige voorbeelden en uitstapjes. Helzen kreeg de prijs in de kleine comedie in Amsterdam. In 2009 ging de Polifinario-prijs ook al naar Wim Helzen... en hij is de eerste die hem twee keer wint... Het weer vannacht helder en droog, en een graad of zeven. Overdag weer vrij zonnig en een graad of zestien. Dinsdag weinig verandering, woensdag ook nog droog... maar met meer bewolking. Dit was het NOS-journaal. Minder boodschappen maken een betere commercial. Nu hoor ik u denken. Maar mensen moeten toch weten dat mijn product mooi is en lekker... en voor de hele familie en u tijdelijk voordelig geprijsd... verkrijgbaar in de smaken banaan, chocolade, rabarber... en strawberry, fluffy cheesecake en... Eh... Uh, uh,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 Toch kent de theaterregisseur Uzul de Geer zijn gevecht tegen eenzaamheid. Wij gingen uit elkaar en toen bleef er van mijzelf niet zo heel veel over. Toen kwam ik in niemands land terecht. De week tegen eenzaamheid. In kruispunt vanavond RKK 11 uur Nederland 2. De jeugdopleidingen van de eredivisieclubs hebben de toekomst. En jij kan ze daarbij helpen.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 Ze liep daarbij ernstige brandwonden op die haar tot op de dag van vandaag tekenen. Weet jij wat brand is? Ga naar brand.nl en beleef online je eigen woningbrand. En weet wat jij moet doen. NOS, NOS, NOS Langs de lijn met Robert Meder... Goedenavond, dit is de dag waarop trainer Gertjan Verbeek werd ontslagen door AZ. Het proces was dusdanig en zover dat wij als directie en uh, raad van commissaris gemeente hebben... dat het niet meer verder komt. De hoofdpersoon Gertjan Verbeek horen we zo over zijn hectische dag. En natuurlijk is er weer de terugblik op de bijzondere momenten... van dit sportweekende in onze ondemocratisch gekozen top 5. In de Eredivisie was het het weekende van de derby's. Cambuur ging voor het eerst in 13 jaar weer op bezoek bij Heerenveen. Ik leef er al drie weken uh, naartoe vanaf dat we gepromoveerd zijn. dus uh, uh, Friesland, dus uh, je wil graag de grootste zijn van Friesland. Ja, het slotstuk van de wereldkampioenschappen in Wielrennen werd geteisterd door slecht weer. De mannen hadden het zwaar in de wegwedstrijd. Het is verschrikkelijk. Het regent vanaf de start in Luca vanmorgen om tien uur. Alleen maar regen, regen, regen. En later een, natuurlijk een reportage. En ook aandacht voor de wereldtitel van Marianne Vos. Dat en meer tot elf uur in NWS Langs de Lijn. Maar eerst, natuurlijk, Gert-Jan van Beek. Hij is aangeschoven. Goedenavond. Goedenavond. Wat moet het een. ...hectische dag zijn geweest. Ja, dat was het zeker. De, ik heb lang alle... alle ...sm's'jes en... ...whatsappjes en, en telefoons... Uh, ...niet aan kunnen nemen, zoveel mogelijk. Maar uh, ja, bij deze... sorry voor de mensen die ik niet allemaal... Uh, ik niet, dat, ...dat ik niet alle mensen... ...kan, kan reageren op... De, op, uh, ja, ...op de, op de berichtjes die ik gekregen heb. Ja. Lees je ze wel? Ja, ik lees ze wel allemaal. Ja, Wat tuurlijk. was de meest bijzondere? ik er zijn een uit waarvan je denkt van... Nou, vond eigenlijk, eigenlijk was, was het allemaal, werd er op een of andere manier toch gesproken over verrassing en verbazing en uh, wat gebeurt er, wat is er aan de hand, dat, dat soort dingen. Ja. Heeft er ook al een club uh, zich gemeld? Uh, nee, dat niet. Nee, nee, dat dat, uh, ja, of ik moet dat een van de telefoon, uh, telefoonnummers die in mijn telefoon staan, uh, moet ik, uh, die waarvan ik de oproep heb gemist, en die heb oh. ik nog niet teruggebeld. Dus, uh, ja. Maar ik denk het niet, een beetje vroegdag. Je hebt vanmorgen de groep nog toegesproken, begreep ik? Ja. Um, hoe hoe was dat? Ja, dat is wel een beetje surrealistisch natuurlijk. Je hebt s'avonds nog de avond ervoor nog een prima prestatie geleverd. En ja, dan krijg je op negen uh, op uur een, een overlegsituatie waarin je wel wat dingen ziet aankomen. Hè. Dan, dan is het op een gegeven moment nog een ABC'tje. De, de, de, de onheilstijding kwam bij mij eigenlijk op vrijdagmiddag, heel onverwachts. En uh, ja, dan, dan, dan, dan zit er zo'n wedstrijd tussen waarin je dus een aantal keer overleg hebt gehad met de directie. Mm -hmm. Ja, en die zagen geen oplossing voor het ontstaande probleem. En uh, ja, dan, dan, ga je dan, dan, dan, dan sta je daar voor die groep, terwijl je de avond ervoor dan met elkaar de overwinning hebt gevierd. En, en, en afspraak hebt gemaakt om die, om die overwinning te kunnen bereiken. En uh, dat ging ook in, in, in prima harmonie, een week voorafgaand. En uh, ook de bekerwedstrijd. En uh, ja, goed, daar kun je gewoon zeggen dat je het jammer vindt. En, en, dat je, en ik heb zoveel succes, succes gewenst uh, uiteraard aankomen uh, donderdag... En, en in de rest van de competitie. En mocht dit dan het laatste zetje zijn om, om nog beter te gaan presteren... dan, uh, dan heeft het nou ergens uh, toegeleid. En, en dat hoop ik dan maar van harte. Voel je dan niet verraden? Want je staat eigenlijk tegenover mensen die tegen de directie hebben gezegd... met hem willen we niet meer samenwerken. Dat is eigenlijk niet Nou, volgens mij is het zo niet gegaan. Ze hebben alleen gezegd dat, uh, dat zij geen uh, verbetering zagen... In, in de wijze waarop, uh, waarop uh, met name... in in de relatie uh, gingen. Uh, het ging niet zozeer over voetbal inhoudelijk, want daar heb ik van de week best goede discussie nog steeds gehad... met de groep en daar kreeg ik ook voldoende input uh, van... van de groep. Uh, alleen, uh, uh, ja, ik, ik... ik ben een, een jongen met een, uh, met, met, met een... met een bepaald karakter. Uh, dat is geen makkelijk karakter. Uh, daar hoort een bepaalde stijl van leidinggeven bij. manier van communiceren. Nou ja, daar ben ik wel eens vaker op aangesproken. En daarin probeer je wat bij te sturen... maar uiteindelijk moet je wel dicht bij jezelf blijven... En, uh, en was het zo dat de voorgaande drie jaren... Uh, het, dat er uh, minder uh, issue was binnen de, de spelersgroep... die spelersgroep veranderde natuurlijk in de loop der jaren... werd dat wel, uh, in ieder geval dit jaar, dusdanig uh, schijnbaar een probleem... dat uh, ja, dat, dat, dat uiteindelijk uh, leid, heeft geleid tot een, uh, een, uh, een opstappen van de trainer. Maar wat is er dan in die drie jaar veranderd? Ja, ik niet zoveel, maar de groep wel. De groep die daarmee... Die daar en daar heb ik misschien wel te weinig mee gedaan... Uh, een groepssamenstelling uh, is inherent aan de, aan de wijze van, van, van leidinggeven. Dus je, uh, wat ook ik heb te maken met 30 verschillende karakters, mm. die zal ik moeten accepteren en daar moeten we moeten mee proberen door één deur te kunnen. Voor hen is het eigenlijk wat makkelijker, want er is maar één hoofdtrainer en die heeft ook al een karakter, maar dat heeft hij al heel lang. Ja, en die maar, is ook al een tijdje bezig bij AZ. Hè, dus, uh, maar ik kan me voorstellen als de groepssamenstelling verandert. Ja, dat, dat, dat het ook op, uh, toch anders komt te liggen. En, uh, uh, het heeft ook geen zin om schulden aan te wijzen. Als iets niet werkt of is uitgewerkt, ja, dan moet een directie een, een, een keuze maken. En die moet aan het belang van asset denken. Maar is het een leermoment ook voor jou? Uiteraard, want het zegt natuurlijk ook iets over mij. Precies. Uh, net zo goed dat het wat zegt over de groep. He, dus, uh, ja, maar jij moet verder met een andere groep. Dus ja. ik kan me ook voorstellen dat je hier iets uitpakt voor jezelf. Waarvan je zegt: van, Nou, dat ga ik misschien de volgende keer toch even net iets anders doen. Ja, maar de, de, de, de, de, de, de, de omstandigheden zullen ook bij, uh, bij, bij een volgende, uh, volgende klus uh, totaal anders zijn. Hè? Dus dat, dat, ja, maar dat... jij niet dan. Uh, nee, dat bedoel ik. Is, is er nu een reden voor jou om na te denken over jezelf... dat je zegt van nou, dit was voor mij een goed leermoment... misschien moet ik dat en dat iets aanpassen om een betere coach te zijn... en de communicatie op die manier met mijn elftal iets te verbeteren... Nou, mij... om dit te voorkomen dat het weer gebeurt in de toekomst? Nou, volgens mij hebben we de afgelopen drie jaar behoorlijk wat successen gehad bij, uh, bij, uh, bij AZ... En, en, uh, Ik heb het niet uh, over de prestaties, net als jij net niet, hè? Nee, maar het gaat om de wijze uh, om van, van succes hebben. En daar hoort ook een bepaalde stijl bij. En die heeft de eerste drie jaar wel gewerkt. En het was nu uitgewerkt. En dat heeft ook te maken met een, met een veranderende spelersgroep. En op een gegeven moment heb je dat ook wel eens in een huwelijk. Hè? En na jaar jaar huwelijk gaan er ook mensen uit elkaar. Mm. Hè? Die zijn op een gegeven moment dan elkaar ontgroeid. Nou ja, dat, dat kan. Dat gebeurt. En, uh, en uh, dat is inherent aan, aan, aan, uh, aan de hectiek van voetbal. En de grote wisselingen in, in de voetballerij. Maar, uh, maar wat ben jij bereid in de toekomst met je, van jezelf? Zelf iets te veranderen wellicht om een nog betere coach te worden. En te voorkomen dat zoiets wat nu gebeurt is nog een keer gebeurt. Of zeg je van nou ik ben nu helemaal zo geboren. Ik ben 51 jaar zo. Take it or leave it. Kan ook. Nou ik denk dat ik de, de afgelopen 10, 20 jaar een, een behoorlijke ontwikkeling heb doorgemaakt. En dat, en dat blijft altijd doorgaan. Hè? Maar het is wel zo dat... dat karakterologisch verander je niet. Dat, dat, daar ben je mee geboren. Daar geloof ik in. Uh, ten aanzien van je opvattingen en je overtuigingen. Daar, daar zul je bepaalde dingen moeten loslaten. Hè, want je zult wel mee moeten gaan. Hè, dat, dat ook mensen veranderen. Dat, dat de tijd verandert. Uh, dat spelersgroepen veranderen. Steeds vluchtiger van, van samenstelling zijn. En uh, dat is soms best wel lastig te, te managen. Maar afijn, als jij wilt blijven acteren in die, in, die, in die voetballerij. dan zal dat toch moeten. Kan je er één ding uithalen waarvan je denkt van nou daar. Dat, dat zou ik wel anders willen gaan doen in de toekomst? Nou, dat, ik zal uh, nog beter uh, moeten blijven werken aan de relatie met mijn spelersgroep. Omdat dat uh, in, in, in deze fase in ieder geval onvoldoende is gebleken om, uh, om, uh, om langer met elkaar door te gaan. Ja. Ga je de komende maanden doen? Of nou, misschien heb je volgende week wel een andere club. Kan ook maar zo. Nou, ik, je is <laughs> altijd wel even verstandig om, om even afstand te nemen. Je moet nooit nooit zeggen, maar... Uh, kijk, dan, dan zou ook ergens anders weer een trainer ontslagen moeten worden. Nou ja, dat gun je niemand. Dus ik, ik ga uh, uh, kijken hoe ik mijn tijd ga lopen invullen. En ik heb vaak wel dingen te doen. Dus uh, ik zal me niet vervelen. Het wordt wel even anders. En uh, je kunt even de zinnen verzetten. Even weer uh, bijtanken. Want het kost toch een hoop energie. En uh, dan gaan we wel kijken wat er op, uh, op me afkomt. En, uh, en, uh, en een weloverwogen besluit nemen om te kijken of het, uh, of het, uh, of het aantrekkelijk is en uitdagend is om, om ergens uh, anders aan de, aan de slag te gaan. Ja. Het lijkt me een raar idee dat je morgen wakker wordt... en dat je niks gaat doen bij AZ. Oh, ik ga, nee, ik ga niks ja, doen bij AZ. AZ. Nee. Nee. Nee. Nee, nee, moet je, hoe gaat het dan? Mijn kastje leeghalen of uh, spullen? Dat, of nou, dat, dat heb ik vandaag niet gedaan. Nou, dus dat zal de, de komende week uh, moeten gebeuren. Dus, uh, ik heb aangegeven wat ik graag uh, mee wil nemen. Dat zijn spullen van mezelf. En, uh, die zouden ze in een doos pakken. En dan, ik moet de auto nog in leveren. En dan uh, is het uh, die doos meenemen. En uh, ja, dan nog even een goede dag zeggen tegen wat mensen. En dan is het uh, hoofdstuk AZ is gesloten. Ja. En een koffie drinken bij Jan Smit. Was de vorige keer nog zo? Of niet? Ja. <laughs> ja. Nou ja, ik, ik heb binnen de voetballer natuurlijk wel wat mensen die. Uh, die uh Waar je, waar je terecht kan. Eh, want ik heb natuurlijk ook mijn verhaal en, en mijn vragen. En, en, en, en, en, en, en, en daar kun je liever leed mee delen. En daar is Jan Smit er ook een van. Ja. Riemer is, het, is zo iemand die, die natuurlijk gepokt en gemasseld is. En, en ik ben altijd welkom bij die mensen. Ja, Jan Smit, de voorzitter van de Herakles. Even voor alle duidelijkheid af, over die ja. Jan Smit hebben. Ja. Ja. We gaan hem straks even bellen, overigens. Ook in deze uitzending. Dank je wel voor je verhaal. Oké. Okay. Goed. Inmiddels bijna kwart over tien. Uh, we gaan er weer aan beginnen. Uh, aan de inmiddels traditionele top vijf van de zondagavond. Onze redactie heeft geheel ondemocratisch een keuze gemaakt... uit de belangrijkste sportmomenten van het afgelopen week einde. We tellen af zoals te doen gebruikelijk... en we beginnen in de eredivisie. Nummer vijf. Oh, ruzie nu in het strafschopgebied bij Kambuur. Uh, Typisch NEC-Vitesse dat eigenlijk de Arnhemse club de hele wedstrijd beter was. Maar nu toch in de slotfase maakt Michael Hicken de spits van NEC. Ingevallen in de tweede helft de gelijkmaker. Oh, schop ook een beetje. Oh, de bal gaat op de lat. 65e minuut, Kambuur maakt gelijk in Heerenveen. En daar is de goal dan wel. Piatson, weer hij, vorige week scoorde hij twee keer tegen Pekstolle. Daar komt Kakuta opnieuw terug en dan is het Prupper nu wel raakly. Bal komt op de lat. In Bogason wat een heerlijk doelpuntje zijn. Dit telt tegen NEC voor de fans die natuurlijk helemaal losgaan in dat bomvolle uitvak. Ja, en toen trokken stofwolken langzaam op. Het was het week van de derby in de eredivisie. Die van Friesland en die van Gelderland. Vitesse versloeg NEC met 3-2. En in Arnhem telt het als je van Nijmegen wint. Zeker als dat in de laatste minuut gebeurt. Theo Jansen en Rens van Eijden over de derby. Verlies is nooit leuk. Verlies in de laatste minuut is helemaal niet leuk. Maar als Vitesse dan een tegenstander is, wat is het dan? Verschrikkelijk. Ah, kijk, de laatste komen goed ik op 2-2 in de laatste vijf minuten van de wedstrijd. En uh, naderhand krijgen we nog gigantisch veel kansen tegen. Twee ballen op de lat geloof ik, dus... Uh, ja, je ging ervan vanuit dat hij er niet meer in zou vallen, maar helaas uh, valt hij toch binnen. Hoe voelt zoiets nou voor een geboren Arnhemmer, getogen Arnhemmer? Ja, het is wel extra lekker natuurlijk, omdat je erop wordt aangesproken. Iedereen is met die wedstrijd bezig. En... Het is altijd, met, je gaat met een lekker gevoel naar huis... omdat je nu weet dat je de komende dagen in ieder geval geen, geen gezeik aan je kop hebt. Ja, Vitesse-NEC is een derby die de laatste jaren al vaak is gespeeld. Voor Heerenveen en Cambuur was het 13 jaar geleden... dat die uh, Friese broederstrijd moest worden gestreden. Heerenveen won in eigen huis met 2-1. Dat is een hard gelach voor de Cambuur-supporters... want de derby leeft enorm in Leeuwarden. Verslaggever Joris Kreugel maakte op weg naar Heerenveen... dan ook eerst even een tussenstop in de Friese hoofdstad. De hele bus gaat heen en weer. Ja. Blij mee, als chauffeur. Ja hoor, want ik kan wat hebben. Valt het toch niet zo om, hè? Nee hoor, oh nee. Valt mee, hoor. Valt mee. Hey, mam, het, weer op. het is wel een feest, geloof ik, hè, hier in Leeuwarden. Op ja. dit ogenblik staan zelfs, toen ik hierheen dan allemaal mensen ook al langs de kant. Ja, niet duizenden, maar wel een heleboel. Ja, iedereen is helemaal uh, klaar voor. Wat voor gevoel is dat dan? Nou, wel wat uh, zenuwen. Ja, ik ook. Ik leef er al drie weken uh, naartoe vanaf dat we gepromoveerd zijn. Uh. Dus, eh... Uh... Friesland, dus uh, je wil graag de grootste zijn van Friesland. Kijk om je heen, het is fantastisch natuurlijk om mee te maken weer. En de derby, nou 13 jaar, 35 jaar geleden, kwam ik er ook al bij Cambuur. En, uh, en dan gaan we met 1200 man we gaan een gekke boel van maken. En hopelijk is uh, na afloop een groot feest op Cambuurplein. Is dit nou het belangrijkste dat er is dan dus is een, een, uh, dit een, seizoen voor Cambuur? Ja, nou, deze wedstrijd die telt heel zwaar hoor. Ik ben uh, heel vaak op mijn weg gekomen dat, ik, dat ze medelijden met me hadden. Ik kwam er in voren tegenspoed toen we onderaan stonden in de tijd van Simon kist te maken. En toen, ja, je bent een diehard man. En als je in één keer dat vier recept, ik baal er wel een beetje van mijn dochter al besmet heeft met dat virus, want ze zijn zo fanatiek geworden ook allemaal. Maar het is gewoon, als je één keer dat blauw gele bloed hebt, dan kom je er nooit meer vanaf. En toch... het is niet altijd even makkelijk als supporter voor kamer te zijn, dat is ook weer zo. Maar het is voor het eerst dat je je dochter meeneemt. Ja, nou nee, ja, die heeft de derby nog nooit meegemaakt. Heb ja. Je nog adviezen van je vader meegekregen. Ik gedraag me gewoon. Met het clublid, wat doe je dan? Een uh, schreeuw gek doen, ja. Hoeveel Ik hoop 1-2. Ik denk 1-3. Ik hoop wel op winst natuurlijk, man. dan uh, hebben we nog een feestje straks. Uh, nog eens een keer Dan uh, is 2013, het kan bijna al niet meer uh, kapot wat uh, kampioen betreft. Het Abelenstra stadion. Net in Leeuwarden was alles nog geel-blauw en hier is alles blauw-wit. Twee mannen op klompen met een gebreide trui van Heren Heerenveen aan. En helmen met horentjes erop. Heren, komt net uit Leeuwarden. Uit Leeuwarden. Ja. Moet je daar de Nou ja, dan moet je daar zoeken. Rivalen. Ja. Gezonde rivaliteit. Van onze kant. Er is eigenlijk maar één club in het noorden en dat is, dat is zeer fijn. Hey, waar komt het vandaan, die rivaliteit, van jullie kant af naar Cambuur toe? Ik denk dat het meer komt vanuit uh, Leeuwarden dan vanuit uh, onze kant. Jullie geen issue? Nou, niet echt. Het is, het, het is gewoon een leuke derby en uh, ja, de winnaar staat al bekend voor vandaag. Uh, Cambuur wil helemaal niet met, uh, met Friesland geassocieerd worden. Vandaar he, meteen gaat het, uh, het vals niet gespeeld worden. Er nou, zijn er uh, 1200 man die, een fluitje, uh, die op een fluitje gaan fluiten. Wisten jullie dat? 13 jaar lang wordt er al naar uitgekeken dat ze eindelijk weer tegen jullie kunnen voetballen. Ja, ja. En, en daarom denken wij er nooit aan dat zo lang <laughs> verschil verschil tussen zit. Jullie waren het al vergeten. Ja. Goeie reis terug ja, hey, Nee, ik, ho, ho, ik kom niet uit Leeuwarden. Oh, okay. Ik heb gewoon even geïnformeerd hoe het daar zit en hoe die zit natuurlijk. Ja, ja, hey, hoeveel gaat het worden? 5-0. 5-1. Echt één doelpuntje mag wel. Ja, oh. Goeie Goeie van, gaan. Gaan. De wedstrijd is afgelopen 2-1 voor Heerenveen. 1-0 voor de rest voor Heerenveen. En in de tweede helft nog wel de gelijkmaker van Cambuur. Maar binnen twee minuten lag de bal aan de andere kant door Finn Bogason. Alweer in het netje. En het is blauw-wit Dat Vsviert hier en een beetje een gelaten vak met blauw en geel. Oeh, wat schokker. De hele wedstrijd op de bank gezeten voor Cambuur. Je hebt er zeker flink zitten verbijten. Dat lijkt me verschrikkelijk. Zeker als Fries. Ja, klopt. Ja, dat is... Uh, ja. Daar heb je gewoon mee te maken in de voetbalwereld. En, uh, ja. Maar ja, als Fries zijn en, uh, en dan, ja, als je zo'n wedstrijd kunt spelen, dat is wel het mooiste wat er is. Een kans uh, hebben jullie gehad. Ja, ja klopt. Ik denk, uh, ik denk toen we de 1-1 maakten, zeg maar, toen hadden we de wedstrijd ja, in principe onder controle. Alleen uh, ja, twee minuten later ligt hij, uh, ligt hij erin. Was het nou anders geweest als Oebele in het veld had gestaan? Ja, nou, dat weet hij dan nooit. Nou ja, maar goed, je bent een Fries, dus de, de rivaliteit is zo enorm. Ik, ja, dat zijn misschien toch de momenten dat jij, als jij erin staat... dat je dan toch net even, even dat meer kan brengen. Nou, je kan meestal wel, be, wel iets, iets meer brengen in, in een hele speciale wedstrijden. Uh, maar ja, dat, uh, die kans is vandaag helaas niet, uh, niet gekomen. En, uh, we hebben in januari weer een, uh, weer een kans. Wat is die rivaliteit tussen Leeuwarden en Heerenveen? Ja, dat zit wel heel diep. Niet zozeer bij de, bij de spelers van, uh, van de hedendaags. Alleen, uh... Bij jou wel? Nee, bij mij zozeer ook niet, ook niet heel erg. Alleen uh, bij, ja, bij de supporters natuurlijk uh, leeft het wel. En dat kon je onder de wedstrijd ook wel, uh, ook wel horen natuurlijk. Ik denk dat er nog nooit zo'n uh, sfeer hier is geweest dan, uh, dan wat er vandaag was. Revanche. En dan uh, sluiten we weer het af. Dag heren, gefeliciteerd. Dank je wel. Ja, dankjewel. Zijn jullie blij nu? Als ja, wel blij. Ja, ja, zeker. Hartstikke blij. Hoe dus zit het vanavond met die rivaliteit? Is die wat minder geworden of meer geworden of hetzelfde gebleven? Hetzelfde gebleven, dus... hè. En die staties, dat ben ik. Nou, de uitslag is gewoon uh, perfect. De wedstrijd niet, maar de, we de uitslag wel. Ja. Het zijn er niet veel meer, maar dan loopt hier nog een cambuur supporter uh, bij het stadion. Na het vertonen spel uh, ben ik wel tevreden. We waren de bovenliggende partij en hadden zeker een uh, punt verdiend. Maar dit is toch de wedstrijd voor jullie. En zeker voor de mensen uit Leeuwarden, de supporters. De rivaliteit is zo groot naar Heerenveen toe. En dat je dan met 2-1, dat je dan nog als kampus supporter ben je volgens mij een van de weinigen die dan toch nog een beetje... met opgeheven hoofd terug uh, naar de provinciehoofdstad gaat. Nee, maar ik ben echt niet de enige hoor. Ik denk dat uh, iedereen met opgeheven hoofd uh, terug gaat. Ik ben wel blij. Nou, het resultaat niet, maar het, het spel wel. Kijk je al uit naar de wedstrijd, naar de terugwedstrijd? Tegen Heerenveen? Ja, want dan staat het dezelfde stand op. wat weer 2-1, alleen dan voor Kambu. Nou, we gaan het zien. Joris Kreugel was in het noorden van het land. Als u net inschakelt, u valt met uw neus in onze top 5 boten. Dit was 5, nu 4. Nummer 4. Kip Sang has broken the marathon World record by 15 seconds. And there is a sense of expectation that the canyon... He's gonna do it. Patrick McCall, the current world record holder, is looking on. But could this be the new man? Yeah, I think, uh, for me, it was my first time to compete in this race, and... Uh, he's going to do it, and he's going to do it in the end, in fine style. It's wonderful, a lot of people cheering. Oh, I love it, good city. Ja, een nieuw wereldrecord op de marathon dus. Wilson Kipsang liep in Berlijn 15 seconden sneller... dan zijn landgenoot Patrick Macau twee jaar geleden. Twee uur, drie minuten en 23 seconden. Dat is het nieuwe wereldrecord. Het manager van Wilson Kipsang is een Nederlander. Gerard van der Veen, goedenavond. Goedenavond. Wat was dit voor een dag, zeg, als atletenmanager? Uh, de meest bijzondere dag in mijn leven. Een ongekend, uh, ja, prachtig wereldrecord... Uh, uh, vooraf uh, ja, proberen te plannen. Uh, dat is gelukt. Maar ja, als dan alles op zijn plek valt... Dan, uh, ja, dan kun je niet meer zijn dan verschrikkelijk tevreden. Was u erbij? Ik was erbij. Waar stond u? Ik stond uh, aan de finishlijn. Uh, we hebben de hele wedstrijd uh, uh, via de televisie gevolgd. Mijn collega die zat op de, de motor... om, uh, om uh, ja, wat hand en spannings te verrichten in de zin van... Uh, om hem op de hoogte te houden hoe, uh, hoe de wedstrijd verliep. Uh, ja, dan zie je, die, dan volg je die wedstrijd. En uh, halverwege dan denk je van nou, met een negatieve split, dan gaat het lukken. Wacht uh, even, wacht even hoor, met een negatieve split, dat, uh, dat zegt maar niks. Een negatieve split is dat de tweede helft van de marathon harder wordt gelopen dan de eerste helft. Kijk, duidelijk. Ga verder. Ja. Uh, nou, wij wisten dat uh, Macau twee jaar geleden... Uh, met name op uh, tussen de 32 en de 34... een hele snelle uh, tijd had gelopen. Uh, daar verloor uh, Kipzang ook uh, weer de nodige aan, aan tijd. En ja, dan heb je zoiets van... Ja, gaat het wel lukken, gaat het niet lukken? Nou, na 35 kilometer... toen, uh, toen begon hij meer gas te geven. En toen, uh, ja, toen liep de achterstand van uh, zeg maar zo ruim 20 seconden... naar het 40-kilometerpunt... Dat hij weer exact op dezelfde tijd als Macau. En ja, toen wisten we... als hij nog in staat is om uh, een tandje bij te zetten... Ja. dan gaat hij het redden, want de laatste twee kilometer van Macau... Uh, destijds waren niet, uh, niet echt supersnel. Dus hij heeft het eigenlijk gewonnen in de laatste twee kilometer. Dat is de conclusie. Nou, mijn conclusie is de laatste zeven kilometer... maar ja. waarvan de laatste 2,2 heel erg hard gingen. Want ja. daar, liep hij, daar deed hij zes minuten en elf seconden over. En dat is toch relatief uh, snel uh, als het gaat om de laatste kilometer in ja. de marathon. Zeg maar, de, u zegt, hè, van, uh, ik stond achter de finishlijn. Dan, uh, dan staat u daar en dan denkt u van nou, hij komt over de finish... en dan val, val ik hem in de armen of ik wil hem feliciteren of weet ik van wat. En dan komt er zo'n maloot in één keer voor hem uh, lopen. Wat was dat voor een jongen? Ja, ik heb, uh, ik heb het nu net uh, met mijn dochter even na zitten kijken uh, op, uh, op internet. Het schijnt... Uh, ...een of de mannen zijn die reclame maakte voor porno... ...ook uh, ke kennelijk een, een, een, een, uh, in Duitsland een website heeft... Uh, ja, noem hem maar die, niet. Ja, noem ...waar hij me... adverteert met, uh, met, uh, met, met, uh, met vrouwen. Uh, dat is hetgene wat ik, uh, wat ik weet, maar uh, ja, niemand was daar blij mee. De, de, de, de organisatie in Berlijn die had heel veel uh, tijd, geld en energie gestoken... ...in uh, veiligheidsmaatregelen... Zeker na het verhaal Boston vorig jaar. Ja, dan gebeurt dit. Dat is heel, heel triest. Ja, maar goed. Maar niet te lang over hebben. Maar ik was toch even benieuwd wat voor man dat hem eigenlijk was. Ja. Um, u kent hem al heel lang, hè? Um, uh, ik, ik vroeg me af of u, toen u hem voor het eerst zag lopen... gelijk al dacht van, dit is een jongen... waar we uh, heel veel plezier van kunnen beleven in de, in de, in de atletiekwereld. Ja, ik heb hem in, in 2007... Uh, is hij voor het eerst in ons management gekomen... Ja, Eigenlijk vanaf de eerste wedstrijden kon je zien, dit is een bijzondere jongen. Uh, ik, ik geloof dat hij uh, in die tijd uh, de eerste keer vier, vijf wedstrijden gelopen heeft. Waar hij alle parcours waar hij liep aan het liggen liep. Uh, echt met, met, met, met, met groot machtsvertoon. En ja, toen wisten we, we hebben een talent in huis. Alleen, je weet nooit hoe zoiets zich op langere termijn, en met name op een marathon, ontwikkelt. Ja, ja en, duidelijk. Nou, dat gaat wel goed, zo te zien, met het wereldrecord. Ja. Even over die tijd. Twee um, uur, drie minuten en 23 seconden. Ja. Uh, komt de 2 uur 3 en de 2 uur 2 dus uh, in beeld, langzaam? Bij hem, kan het nog harder? Ja, het kan, het kan nog harder. Ik denk, ik denk zelfs dat, dat uh, wanneer vandaag, uh, met, laat, met name in het laatste stuk... stond er toch nog van een redelijk windje opzetten... Uh, ik denk als uh, omstandigheden in een marathon ideaal zijn, en in Berlijn vandaag moet ik zeggen was het nou bijna ideaal, uh, dan denk ik uh, zeker als uh, laten we zeggen, twee atleten nog wat langer bij elkaar kunnen, kunnen blijven en elkaar wat, wat op kunnen jagen, dat een uh, een hoge 202 binnen niet al lang, te lange tijd, toch tot, uh, tot de mogelijkheid moet worden. Nou, mooi vooruitzicht. Feliciteer hem namens ons, namens en Langs de Lijn. Gaan we doen. Dank u wel, nog een fijne avond. Gerard Dank van Veen, waar is dat? Ja. De manager van uh, uh, Wilson Kipzang, die dus een wereldrecord liep, op de marathon. Hey, is er niet Amy McDonald's? Ja, er is Amy McDonald's het toch goed gehoord bijna half elf. This pretty face. Zo zegt Amy McDonald en This Pretty Face. We zijn bezig met de top of 5, op 5 de derbies. En op vier, u hoort het net, het wereldrecord van Wilson Kipsang. Straks de voorzitter van Jan Smit die vertelt of Gert-Jan Verbeek... net als de vorige keer toen hij werd ontslagen op de koffie kan komen... zoals Verbeek net aankondigde. Maar eerst nummer 3. Nummer drie.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 Ja, het WK-wielrennen in Florence. Het was een waterballet dat werd gewonnen door de Portugees. U hoorde het net, Rui Costa. Bako Mollema was de beste Nederlander op de 11 plaats. Steven Dalenbout doet verslag. Opwinding op de finish. Terwijl deze Italiaan denkt dat Joachim Rodriguez in de eindsprint Rui Costa verslaat, is het juist andersom. Rodriguez had eerder in de slotronde rond Florence de enige echte aanval van de dag geplaatst. Het was een aanval die Bauke Mollema niet kon beantwoorden. Ja, op die lange klimmen, uh, Ja, je kon, kon gewoon niet harder. Met uh, dat Rodriguez aanging. Ja, precies. En, uh, ja, goed, daarna uh, kom je zo'n groepje en eigenlijk. Ja, je, is, is het bijna in nog ieder voor zich, omdat je continu uh, op een gat rijdt. En uh, ja, uiteindelijk kom je dan met een groepje, groep weer bij elkaar. En uh, ja goed, die sprint uh, ja, liep niet helemaal super, maar ik ja, uh, ben ook niet echt uh, sprinter zoals ik kan natuurlijk. Dus uh, ja, moet ik hier maar tevreden mee zijn. Mollema werd elfde op een door urenlange lange regen- en onweersbuien getijst het WK. Het resulteerde in een grote afvalkoers waarbij het peloton steeds kleiner werd... maar aanvallen dus lang uitbleven. Door de regen kwam de Nederlandse ploeg al na een uurtje rijden in de problemen. dan en vier anderen kwamen te val. Ja, ik stond... Uh, ja, dus, uh, ik heb de valpartij niet kunnen tellen, maar uh, ik stond stil na 40 kilometer. Vlak achter een valpartij. Ik denk, haal het nog. En, maar ja, op het moment dat je dat denkt, uh, vlammen ze vol bij je achter binnen En dan sta je daar... Uh, ja, pff, dan lig je daar en dan is even de moraal weg. En uh, ja, de benen zijn nooit meer teruggekomen daarna. Hè. Het was een valpartij opgemerkt door de Italiaanse televisie... die Nederland 200 kilometer later in de volle finale zou opbreken. Althans, dat denkt bondscoach Johan Lammerts. Daar lag bijna de halve ploep bij. Dus uh, ja, dat was uh, een streep door de rekening. En ja, dat zorgde natuurlijk even dat uh, ja, alles opgelost moest worden. Nou, dat heeft uh, de mechanicien uitstekend gedaan. Dus dat, uh, dat ging goed. En, uh, maar ja, je weet ook dat dat altijd krachten kost. En dat zou goed kunnen dat ja, dat er krachten uh, zijn die je misschien later uh, echt wel nodig had gehad. Een slagveld werd het dus, maar Mollema en Pieter Wening hielden als laatste van oranje stand. Totdat die aanval van Rodriguez kwam. Ja, kijk, ik, ik probeerde nog te volgen. Uh, ik had de eerste, in eerste instantie kon ik nog een redelijk volgen ook en, uh... Maar ja, toen kwam ik eigenlijk op een paar meter te zitten en toen ben ik blijven rijden. En, uh... Ja, ik zag dat Bouken nog in het wiel zat en uh... ja, dus ik ben gewoon blijven rijden, zeg maar. Uh... Ja, ik denk zo lang mogelijk. En, uh... Want ja, kijk, als, als hij dan alleen komt, dan, uh, ja, dan, dan redt hij het ook niet. En ik, was, ik zat al in die positie, dus ja, ik denk uh, op dat moment, uh, gewoon, ik blijf zo lang mogelijk tot de top doorrijden en, uh, en kijken wat er... Uh... Ja, of, of Bouken nog iets kan maken. En, uh, ja, ja, voor mij was het daarom met de koers over. Dus, uh, nou. Wening kwam als 25ste over de streep. Mollema werd dus 11e Juist toen Rui Costa in de regenboogtrui werd gehezen, scheen de zon weer. Maar dat kon van Mollema niet verhullen dat het een slopende dag in hondenweer was geweest. Ja, echt enorm. Het is echt uh, ja, een bizar zware dag. Joh. Die afstand, uh, ja die regen natuurlijk, wat het super zwaar maakte. Uh, ja, daarom... Met, die, op die lange klim gewoon continu... Ja, iedereen wilde er van voren die afdaling in. Dus er, was elke, ja, er ging nooit rustig omhoog, zeg maar. En uh, ja, zelf ook nog gevallen een, een keer. En uh, onderaan die steile klim een keer moeten stoppen van uh, materiaalpech. Dus het was niet echt, uh, ja, niet echt ideaal. Maar richting het einde goed toe ging het, uh, ging het steeds beter. Want dat Dam zei toen hij afstapte dat jij je niet zo heel goed voelde? Nee, nee maar dat, ik kwam er gelukkig goed doorheen. Uh, kijk, uh, Meestal ben ik wel iemand die, uh, ja, naarmate de, de koers voort, zeg maar, uh, mijn niveau zeg maar, relatief uh, vast kan houden. Terwijl anderen echt, uh, echt doorzakken en, uh, en, en een tik krijgen. En, uh, ja, dat was vandaag gelukkig ook zo. En dus was de conclusie dat dit het hoogst haalbare was voor Mollema. Eén vraag bleef er nog over voor bondscoach Lammerts. Zou Mollema in een topkoers als het WK ooit het niveau van renners als Rui Costa en Rodriguez kunnen halen? Nou ja, dat weet ik niet. Misschien wel, misschien ook niet. Dat is een beetje koffiedik kijken, maar ja. Ik denk dat het dan vooral ook aan de renners zelf is om zich persoonlijk verder te verbeteren en te ontwikkelen. En dat zal met assistentie zijn van hun trainers of ploegleiders bij een ploeg. En, uh, en, en misschien kan ik daar ook een kleine rol in spelen, dat weet ik niet. We gaan dat zien, Jon Lammerts was dat. Uh, um, we hoorden ook Steven Dallenbouwt, die deze reportage maakte... vanuit de Florence, waar ook Gio Lippens is, die het hele WK voor ons heeft uh, gevolgd. Gio Nibali, Italiaan, Rui Costa, Portugees, Valverde een Spanjaard... en Rodriguez een Spanjaard. Uh, ja. Ja, ja, heel mooi. Ploeggenoten en landgenoten bij elkaar. Hoe, uh, wat voor gevoel had jij bij die, uh, bij die slotfase? Nou ja, het was sowieso zenuwslopend. Hè. Het was een echte zwellig. En er speelden zoveel verschillende belangen door elkaar dat, uh, ja, dat, dat het ook een soort pokerspel was. Kijk, niet alleen natuurlijk. Enige Italiaan, de man die ook het kampioenschap moest maken, kwam trouwens aan de bumper van de, van de ploegleiderswagen terug na een valpartij en maakte ongeveer een vijf kilometer een dikke minuut goed op het uh, peloton. Uh, ja, daar werd z'n van gesproken. Dus achteraf zeg je dan, nou, misschien wel gelukkig dat hij niet gewonnen heeft. Want dan waren de discussies helemaal daar geweest. Uh, Valverde natuurlijk een landgenoot van Rodriguez. Maar Valverde ook op dit moment nog uh, ploeggenoot van Rui Costa. Ze rijden allebei bij Movistar, de Spaanse ploeg. Costa uh, gaat volgend jaar weliswaar naar lampre, maar toch, die twee kennen elkaar ook heel goed. En dan speelde er ook nog eens een keer, um, nou laten we zeggen, de Koude Oorlog die er toch al een tijdje heerst tussen... Alejandro van der en Joaquin Rodriguez, want die twee, ja, die liggen elkaar niet. Die, we hebben in ieder geval regelmatig aan de stok met elkaar. Uh, Rodriguez is Valverde in Spanje voorbijgeschoten qua populariteit, hè. alleen Alberto Contador kun je daar nog boven zetten... Uh, dat zit van verder niet lekker. Uh, die twee die hebben voortdurend op elkaar z'n gereden in de ronde van Spanje. Dus ook daar zat heel veel haat en nee, Nou ja, probeer dan maar eens een leuke tactiek uit te dokteren. Ja. Het was inderdaad boeiend. Uh, tot de laatste, laten we zeggen, uh, 75 meter, 100 meter voor de finish. Toen had ik zo'n uh, zo Londen gevoeltje in één keer. De Olympische Spelen, snap je wat ik bedoel? Ja, maar die vind ik niet terecht, want ik heb dat meer gehoord uh, vandaag. Even uh, uitleggen, maar... De, ze, ze kwamen bij elkaar, ja. Costa kwam bij Rodriguez... en vervolgens ja, kijkt Rodriguez achterom, die zegt... nou, uh, wat wil je ervoor betalen, of betaal jij mij? Dat, tenminste, dat, Daar weten we niet wat er exact is gezegd... maar dat nee, gevoel maar had dat ik een beetje net als in Londen. Ja. Ik denk dat Rodriguez van roper was. Kijk, Rodriguez had nooit verwacht dat Rui Costa bij hem zou komen. En ik denk in alle eerlijkheid dat ook Valverde niet had verwacht... dat Rui Costa die sprong nog kon maken. Dat hij wel in de buurt zou komen, maar dat hij niet tot aan Rodriguez kon komen. Dus dat Valverde wel degelijk, ondanks dan die animositeit met Rodriguez... dat hij toch eigenlijk die vlucht van Rodriguez heeft beschermd... door bij Nibeli te blijven zitten. Mm. Maar goed, Costa maakt de sprong. Rodriguez kijkt ons stom verbaasd van, hé, hey, daar komt Costa... En hij komt ook nog eens keer alleen, zonder val verder aan het wiel. Want dan had het de Spanjaarden het natuurlijk kunnen uitspelen. Uh, en heeft op dat moment waarschijnlijk wel even gevraagd aan Rui Costa. Uh, wat heb, uh, ja, wat, wat, wat uh, moet ik jou betalen op het moment dat ik hier die koers mag winnen? Want hij, ja, hij had gewoon die titel, had hij al in zijn hoofd zitten. En het gebeurt het dus niet. Maar Costa heeft natuurlijk vol ervoor gesprint. Rodriguez heeft er ook echt vol voor gesprint. Was alleen even een raar moment. Hij dacht een meter of 100 voor de streep dacht hij dat, uh, dat hij er al was. In dat uh, sprintje misschien 50 meter voor die streep. Want er lag een soort schijnstreep. Maar los daarvan, hij is geen moment meer voor Ruby Costa aan komen. Dus ik denk niet dat er afspraken zijn gemaakt tussen die twee mannen. Nee, dat is duidelijk. Viel mij trouwens ook op die, uh, die schijnstreep, inderdaad. Het is dat er een boog Inderdaad. overheen zat, anders dan zou je zeggen... ze sprinten af op de verkeerde lijn. Ze waren ja, voor hetzelfde ja, ja. waren ze allebei. Hadden ze uh, ja, de benen stilgehouden na die eerste streep. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen... Uh, kijk, Rodriguez is nooit op maar een centimeter voor Rui Costa geweest in die streep. Dus het is ook niet zo van dat hij daardoor die sprint verloren heeft... en dat Rui Costa toevallig net iets verder naar voren keek. Hm. En trouwens laat ik even afsluiten met... vind ik persoonlijk toch wel de wijzend woorden van Michael Bogert op Twitter. Die zegt gewoon van jongens, tactiek... Ik spel, het zal allemaal wel. Maar één ding, ze waren kei en kei kapot in die laatste kilometers. Iedereen was helemaal gesloopt. En dan komt er gewoon geen tactiek meer bij kijken. Dan is het gewoon de beste wind. En ik moet heel eerlijk zeggen, Rui Costa, geweldige afmaker. Hè? Won dit jaar op twee etappes in de Tour op een geweldige manier. Won de ronde van Zwitserland. Iedere keer als hij in een kopgroep zit, dan weet je eigenlijk al bijna wie er gaat winnen. Rui Costa. Ja. Dankjewel Giel. Mooi einde van onze nummer drie in onze top vijf. Nummer 2. Goedemiddag. AZ-ontslaat trainer Gert-Jan Verbeek. En als onmerkelijk, want de ploeg uit Alkmaar won gisteravond nog met 2-1 van koploper PSV. En staat momenteel vierde. En, uh, en daarnaast uh, heb ik een bepaald karakter. Uh, wat, wat zeker niet de, de, het makkelijkste karakter is. Uh, Daar ben ik zelf bij. Je kunt uh, licht bijsturen, maar uh, karakter kun je niet veranderen. Qua persoonlijkheid, het gaat over opvattingen en overtuigingen, ja, die, die moet je kunnen loslaten. Als ik al iemand iets gewijd, verwijt ik het mezelf, dat ik, dat ik toch te weinig uh, phlegmatiek ben geweest. Ja, hij is ontslagen, Gert-Jan Verbeek, net hoorde ik hem nog, zat hij hier in de studio voor de tweede keer in zijn loopbaan dat hij is ontslagen. Vandaag gebeurde het bij AZ. In januari 2009 gebeurde het in Rotterdam bij Feyenoord. De spelersgroep had geen vertrouwen meer in Verbeek. De clubleiding stond achter de trainer, maar koos voor het kapitaal op het veld. Verbeek moest eruit. En hij nam met opgeheven hoofd de afscheid van de Kuip. Ik verwijder me niks en ik heb ook nergens spijt van. Ik ben integer geweest. Ik heb alle invloed die ik kan aanwenden heb ik aangewend. En het heeft niet zo mogen zijn. Het heeft onvoldoende aangesloten op de de wensen van, van mijn spelers. Dat is jammer. Het is, uh, met name voor vijf van de kennen. Ondanks het voortijdige sprek ben ik er trots op dat ik zeven maanden lang trainer ben geweest voor deze club. Dat ik gevraagd ben en dat jullie mij gesteund hebben. Hey, ik dank jullie daar heel hard. Ja, dat was toen in 2009 en na het ontslag in Rotterdam komt Verbeek uh, uiteindelijk weer terecht bij Heracles, de club van voorzitter Jan Smit, die Verbeek uh, goed kent. Goedenavond Jan Smit, voorzitter. Goedenavond. Uh, wat dacht u toen u het bericht hoorde? Extra pak koffie inkopen, in, in want hij komt weer? Nee, we hebben op dit moment uh, uitstekende trainer in de persoon van Jan de Jonge. Ja, maar dan en, kunnen toch ook uh, wel mensen koffie komen drinken en, en, en, zonder dat ze trainer worden bij u, denk ik? Ja, maar uh, je al die kunnen wij inmiddels in nog niet meer betalen. <laughs> nee, maar <laughs> ik zeg net, hij kan toch ook wel koffie komen drinken zonder dat hij gelijk trainer moet worden van de rakelis? Ik, ik, ik ga morgen bij hem in, in Dansen waar hij zijn uh, nieuw stulpje aan het bouwen is, en een blokkert. Ja. We hebben hem ook koffie drinken. Ik heb hem vanmorgen uit voer gesproken. Ja, waar bent u goed in? Schilderen? De, deuren ophangen? Wat, wat gaat u doen? Koffie drinken. Kom, ja. Goed, en dan wou ik het maar weer laten. Zeg, er wordt gezegd dat de chemie tussen de spelersgroep, spelersgroep en, en de trainer ontbrak, zo zegt AZ. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? U kent hem goed. Ja, kan ik kan er wel iets bij, bij, bij voorstellen. Hm. Maar hij, uh, ja, hij is een man met een, uh, een eigen mening, en een sterk dominant, uh, maar 100% eerlijk, uh, geen dubbele agenda... En, als je dat soort dingen niet weet te waarderen in hem... dan kun je problemen met hem krijgen... dat hij een eerlijke en open vent is. Maar alle spelers... Uh, ik ken een heleboel spelers die, die, die met hem weglopen. En die zeggen van... Joh, hij maakt mij beter en ik vertrouw op hem. Ja. Wat hij net zei, hij zei van ja, de chemie is een beetje weg. Net als bij een huwelijk van 25 jaar. Maar dat kan hij helemaal niet over oordelen. Hij is nog niet iedere dag getrouwd geweest. Daarom, maar goed, dat wil ik niet tegen hem zeggen. Dat vond ik ook weer zo flauw om dat dan zo te zeggen. Maar laat de realisering. Maar kijk, als je 25 jaar getrouwd bent, dan ben je 25 jaar met dezelfde vrouw getrouwd. Of dezelfde man, dat kan natuurlijk ook. Maar in zijn geval zei hij van ja, de chemie is weg net als bij een huwelijk. Maar daarvoor had hij net verteld dat de spelersgroep zo enorm was gewijzigd. Dus dan denk ik dat dat rijmt niet helemaal met elkaar. Nee, maar goed. Uh, uh, Wat zou het dan kunnen zijn? Nou, ik denk dat die spelers. Misschien. Ik begrijp alleen niet dat de clubleiding. Als naar de spelers gaat luisteren. Ik vraag me ook af of de spelers. de nieuwe trainer gaan benoemen. Het waren niet alleen de spelers. Hè? Er kwamen uit de hele organisatie zijn de klachten gekomen. Dus, dus niet alleen uit, uit de spelersgroep. Ja, maar kijk, kijk. Wij, wij, wij, ik heb. Uh, in eerste periode drie jaar met hem samengewerkt. De tweede keer een, een jaar. Toen kon hij zich enorm verbeteren door naar, naar, naar Feyenoord te gaan. Hij heeft bij ons enorme prestaties. Hij raakt dus heel veel aan hem te danken. De opbouw van de raart is dus meer aan hem te danken. De laatste jaar dat wij met hem speelden... waren we met de laatste of één- en laatste begroting... zijn we 60 geworden met hem in de Eredivisie. Met 56 punten. Het is ja, een enorme vakman. maar Hij is dominant. En, je, en, ja, en hij wil zich liefst met alles en iedereen bemoeien. En als je daar niet tegen kunt... je moet wel zelf ook al, als voorzitter en als... Uh, technisch directeur of algemeen directeur waar Nico-Jan Hoogma bij ons is. Ja, wij hebben ook wel de nodige ervaringen met hem gehad, maar hij is hartstikke eerlijk. Hij heeft geen dubbele agenda, wat hij net zei. Mm. Dus uiteindelijk zijn wij er altijd met hem uitgekomen. Ja. En wij hebben altijd voor Verbeek gekozen, en nooit voor de spelers. Maar ik heb wel spelers gesproken, die, die aan het eind van het seizoen zeiden van, ja, ik voel me net als Citroen die helemaal is uitgeknepen. Door de, gewoon zijn fanatisme te veel trainen, wat, wat je bij ja, zit ook nee, ik, ik vind het onzin, de spelers waren bij hem altijd goed fit? Hij traint niet te veel, ben ik van overtuigd. Ja, maar goed, kijk, hij is ook heel erg van de cijfers, heb ik begrepen. Uh, dat hij meet en dat hij meet of iemand moe is. Dus als iemand dan zegt: Ik ben moe, dan zegt hij: Nou, dat klopt niet. Want als ik op mijn computer kijk of op de cijfers kijk, dan ben je helemaal niet moe. De, de, is, is dat niet iets wat je daar mis, dan misschien toch een beetje moet middelen, waar je iets... Uh, ja, maar gert is, is niet de man om te middelen, dat weet je, van tevoren als je hem, uh, ha, natuurlijk uh, hij is ook in de loop der jaren wel milder, milder geworden, maar je zult zijn lijn moeten gaan volgen, anders dan, uh, dan, dan wordt er niks, of hij moet inderdaad een hele sterke persoonlijkheid uh, kijk, die van der Velden, die kon dan ook die, die kon ook met, die, die is ook nog steeds bevriend met gert net zoals ik nog steeds met, met hem goed bevriend ben, maar uh, ja, maar je moet wel anders tegen hem durven te zeggen. En dan heeft hij ook respect voor je. Ja. Geef eens een voorbeeld van iets wat u tegen hem heeft gezegd... wat hij uh, ook daadwerkelijk heeft aangenomen en gedaan. En, en ja, als, op een bepaald moment... als hij eens een keer... De, de, de, de, de spelers komen bij je en die zeggen van ja joh, we hebben nou al, al, al zoveel gedaan, we gaan morgen vroeg uh, om negen uur beginnen. Dan moeten we weer, en hij zegt tien uur, dan, ja, dan, dan kun je een compromis met hem vinden, half tien. Ja, hij is wel een klein beetje uh, eigen geraad soms. Maar ja, ja ik, ik vind het wel fijn om met hem te werken, want je weet precies wat je aan hem hebt. Ja, nou, uh, wat gaat u bespreken eigenlijk bij die koffie? Of, of is hij dan de prater, of uh, hoe gaat dat? Nee, wij, wij kunnen ontzettend goed met elkaar uh, communiceren. Ik kan nog wel één ding kwijt over Verberg. Hij komt dan overal al, al, als de huidige man. Maar onlangs is er bij ons een, een, een, een, een, een sponsor overleden... Die, we, die hij een klein beetje kende. Waar Een verschrikkelijke ziekte waar die man naar heeft geleden. Hij komt toch in zijn vakantie op de motor... komt hij uit België terugrijden om die fout te ondersteunen. Het is een ontzettend sociale man. En die kant van Gertje Alverbeek... die vind ik dat ook nog eens een keer echt voor het voet liggen mag. Toebrekbaar worden. Ja. En alleen, hij heeft geen gebruiksaanwijzing. Ja, hij heeft wel een gebruiksaanwijzing nodig. Die heb ik ook niet. Een heleboel dames hebben maar, mij ook wel gevraagd... naar zijn gebruiksaanwijzing, maar die heb ik ook niet kunnen geven. <laughs> Misschien is het tijd om hem toch maar eens te gaan schrijven dan. Misschien helpt u hem daar dan ja, ook. Ja, het met. is een super kerel om samen te werken. Maar je moet inderdaad eh, tegen, een stootje, tegen een stootje kunnen. Ja. Ik, ik, ik denk dat hij uh, bijvoorbeeld in Duitsland... heel goed zou kunnen functioneren. En dat hij, dat hij daar waarschijnlijk ook terug zou komen. Het is een eh, eh, va enorme vakman op zijn gebied. Ja. U bent voorzitter van de Gert-Jan van Beker fanclub. Uh, u bent een dubbelfunctie zo'n Ik heb al met verschil. Ik ben al 15 jaar voetbalvoorzitter. Ik heb met Peter Bos prima samengewerkt. En ik heb nog steeds goed contact met, met, met, met Ruud Brood. Fred Fantastische kerel. Maar Gert-Jan van Bek, ja, ik kan, ja, Alleen dat hij, dat hij dominant is. En eigenwijs is. En zijn overal mee bemoeid. Maar zijn man die, die dag en nacht uh, werkt. Ja. En dat zijn mensen die mij aanspreken. Ja. Ik, ik, ik snap wat u zegt. Ik, ik hoop u op een later tijdstip nog een keer over hem te spreken... als hij ongetwijfeld terecht is gekomen bij een of andere topclub in, in Duitsland. Want daar ja, ziet u ik ben er vooral overtuigd dat hij weer een goede, mooie club zal gaan vinden. Ja. Goed, ik, ik dank u wel, meneer Smit. Graag tot de volgende keer en succes met die mooie club Herakles. Dankjewel. Okay, Tot wel. Dat dag. was dag. Dat was uh, Jan Smit, de voorzitter van uh, Herakles, over uh, het ontslag van Gert-Jan van Beek. Ze gaan koffie drinken, net als de vorige keer toen hij werd uh, ontslagen. Toen was het bij uh, Rotterdam, in Rotterdam, bij Feyenoord. Hier. Oh, dit is mooi, zeg. You are the sunshine of my life. You are the sunshine. Sunshine of My Life van Stevie Wonder. We zitten aan het einde van onze top 5. Op 5 de derby. Op vier het wereldrecord van de marathon. Op 3 het WK-wielrennen voor de mannen van vanmiddag. Op 2 het ontslag van Gertjan Verbeek. En dus is dit nummer 1. Nummer 1. Maar je ziet nu dat Vos aanvalt. Vos die versnelt. Dat stijde dat, uh, dat lag mij wel, uh, wel iets beter. En het lijkt erop alsof ze Johansson lost. En ook Rosella Ratto kan niet meer mee. Ja, nou ja, dan is het eigenlijk niet meer omkijken, maar je bent toch benieuwd. Dus af en toe uh, kijk je dan om, maar ja, je moet vooral gewoon uh, vol gas blijven trappen. Doorrijden Marjanne en neem dan alle risico in die afdaling. Vos doet het opnieuw hoor, Vos doet het voor de derde keer op een wereldkampioenschap. 26 jaar oud. Zij komt over de streep hier. De vrouw van wie iedereen verwachtte dat ze hier wereldkampioen gaat worden... heeft het uiteindelijk gedaan. Mooi hoor, hier de emotie. Ja, wereldtitel nummer 3. Marianne Vos, goedenavond. Goedenavond. Ja. Had je dit al gehoord of niet? Nee, ik had uh, dat nog niet gehoord. Ik heb toevallig uh, uh, gisteren of eigenlijk nog wel wat beeldjes te bekijken, want ik kon niet slapen natuurlijk. Maar uh, nog niet met Nederlandse vlag. Nee, uh, ja, hoe is het om dat terug te horen? Ja, toch wel heel mooi. En dat, uh, ja, dat brengt hem meteen wel weer in herinnering van de kloes boven natuurlijk. Ja, ik kan me voorstellen. De vorige keer in Londen, prachtige foto, kippenvel op je arm. Was dat nu weer zo? Um, nou ja, volgens mij uh, geen kippenvel op mijn arm hoor, Maar het gevoel was wel uh, ongeveer hetzelfde, ja. Ja? Want, uh, uh, ja, het was geweldig. Was het vergelijkbaar, ja ja en was Londen natuurlijk nog een sprint. En daar ja, kon ik iets langer van genieten. Maar uiteindelijk ook nog maar 200 meter dat ik dacht: van nu is hij echt binnen. Hoe geniet je dan die laatste 200 meter? Hoe gaat dat? Vertel eens. Ja, nou goed. Het is natuurlijk de hele wedstrijd spannend. En uh, je hoopt uh, dat het allemaal goed verloopt. Uh, het was super zwaar. En uiteindelijk uh, ja, was het situatie waar, het ideaal uh, voor, ja, voor onze en allemaal van de plek zat mee voorin en die controleerde heel mooi het uh, peloton of uh, nou ja, eigenlijk de koproep. Ja. En ja. Uh, toen we in de, in de allerlaatste ronde zaten, uh, wist ik wel dat het de stand had dat ik op het juiste moment zou aanvallen. Maar ja, dan moet het nog maar lukken. En dan die laatste uh, paar kilometer uh, solo is het natuurlijk zo hard mogelijk naar de finish. En dan nog niet denken aan dat hij binnen is. Want dan, uh, dan gaat het natuurlijk fout gewoon doorrijden. En de laatste ja, 200 meter toen wist ik het wel zeker en dat is dan wel een heel mooi moment ja dan is het uh, heel fijne plekken en uh, ja dat, uh, dat geeft wel echt kik ja wel heel apart eerder deze week had ik uh, Simeon 10 pond aan de lijn dat is die schipper die de America's Cup won en die zegt ja ik uh, deed licht uit ik lag in bed ik denk ja wat ben ik nou in vredesnaam in bed aan het doen dus die heeft de televisie maar aangezet en die heeft vervolgens naar die race nog maar eens een keer zitten kijken maar dat, dat hebben sporters dus vaak, hè? Want ik hoor het jou ook zeggen. Adrenaline spoot nog uit je oren waarschijnlijk. Ja. Uh, dus slapen, dat zat er even niet in. Nee, nee. Slapen wil dat inderdaad vaak niet. Terwijl je, ja, ja, terwijl je toch moe bent. Uh, de wedstrijd die had de boor ik En uh, ja, ik was echt wel, uh, wel tot los over de finish. Maar ja, slapen dat wil dat niet. Want dan, die beelden komen toch nog uh, langs. ...vanuit ja. de wedstrijd en uh, nou, ja, dat ik de, de echte beelden die dan uh, de mensen thuis hebben gezien ook wel even zien. Ja. En hoe zag, hoe zag je de dag vandaag er dan uit als wereldkampioen? Uh, nou, ik heb uh, best wel opgestaan, ontbeten, uh, even uit het raam gekeken... en ...gezien dat het ontzettend slecht weer was, een medelijden gekregen met de mannen... ...die vandaag uh, 280 kilometer uh, door Toskade moesten... En uh, vervolgens uh, eigenlijk in de auto en uh, nog even met de familie gelukt. Ja. En uh, nou ja, we zijn op weg naar huis gereden. En, uh, ik heb nog even de finale van de mannen gekeken die super uh, ja. ja. was natuurlijk. Ja, uh, enorm. Ja, ja, okay. maar, maar Janne, we hebben een beetje een slechte lijn. Waar ben je eigenlijk nu? Ben je nog in Italië of ben je onderweg naar Nederland? Ja, ik ben onderweg naar Nederland. Dus ik zit in Frankrijk momenteel. In Frankrijk, oh oké. Okay. Nou, rij voorzichtig. Kom vrijdag aan. Goede reis en nogmaals uh, gefeliciteerd en bedankt voor uh, uh, het mooie week einde. Oké, okay, dag. Marianne dag. Vos was dat, wereldkampioenen. Wat een mooie manier om uh, een sportprogramma af te sluiten op deze wijze. Uh, tot zover. Dus uh, het was een vol programma met uh, een mooie top 5. Met gert van Beek hier in de studio die een mooi verhaal had. Hij uh, gaat nog even door op uh, tv nu bij de collega's van uh, Studio Voetbal. Daar verwijs ik u graag naar.